Letten, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZZFM. nu de herhaling van Zondag in Kermerland.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 11 april 2010. En we hebben een, ja, toch wel een uh, drukke uitzending voor de boeg. Uh, nou, wat gaan we het komende uur doen? Natuurlijk gaan we eventjes terugblikken naar de open dag van de scouting. Want de Buffalo's hield een uh, open dag. En Jan Hilko Dietz kan hier alles over vertellen. Verder gaan wij ook nog terugblikken op de Bomschuiten Clubdag met uh, meneer Elie Koper. Hij is al aanwezig. dus uh, dat uh, Oh, sorry. Elie Paap. Oh, heb ik het verkeerd opgeschreven. Nou, hij komt zo meteen in de uitzending. Hij is al aanwezig. Dus zometeen horen wij meer over die Bomschuiten Clubdag. En we gaan natuurlijk naar de wedstrijd BWC Bloemendaal tegen Spaarnwouden die om twee uur is begonnen. En Tjerk de Blauw is al aan de lijn. Tjerk, goedemiddag Goedemiddag hier natuurlijk vanaf het veld van Bloemendaal. Maar die wedstrijd gespeeld wordt vandaag tussen uh, Bloemendaal en Sparenwoude. Voor beide teams hebben we het belangrijk op het spel. Bloemendaal moet winnen om uh, uit te houden op die derde, vierde plaats in de competitie. Zoals u een aantal weken al weet. En uh, ja, Bloemendaal moet dan gewoon die punten halen. Mag geen punten verliezen om dus bij die top te blijven. Want als je bij die derde, vierde plaats komt, dan krijg je een extra toetje. En uh, dus zover zijn we nog niet, want er zijn nog drie wedstrijden te gaan natuurlijk. Maar de belangen zijn dus groot. Sparenwoude wil ook te graag bij horen... En staan drie punten achter op Bloemendaal.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 geen mindere keeper. De keepers zijn even goed natuurlijk bij Bloemel. Bij, uh, die zijn wel klasse. Komt Jeroen te dik aan de bal. Aan de linkerkant van het Jeroen te dik. Bloemel. Rechts jongens uh, kick kick-jongens, plaat hem door naar uh, Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. gaan kijken wat die denkt te spelen. Plaatsen we aan de rechterkant hetzelfde naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft niemand voor. zich. Gaan heel en naar gaan Doorgaan met die bal. Gaan over de middenlijn. en moet hem nu gaan plaatsen. Doet dan ook denk. Houd die bal nog even vast. Plaatsen we hem terug. Dan Gijs Jan Poelgeest. Gijs Jan Poelgeest. Over de middenlijn. Plaatsen we hem dan meteen aan de linkerkant. Hetzelfde naar Kick-jongens. Kick meteen weer terug. Dan ga je ruimte om te gaan kijken hoe die kan gaan spelen. Zou hem waarschijnlijk aan de rechterkant gaan spelen? Nee, hij probeert een lange bal te Nee, Hij plaatst het door terug naar Kik Hongers. Kik Hongers aan de linkerkant van het veld. Moet het dan doorplaatsen naar Palpatijn. paaltje. pakt die bal meteen aan. Gaat dan richting het stadsgebied. Krijgt dan de nummer drie van Sparenmouden tegenover je. En Palpatijn heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Plaatst hem terug naar Sanderbeuk. Sanderbeuk. Hij maakt een mooie, mooie schijnwerking, maar verliest aan de bal. En dat betekent dat die bal over de zaal heen gaat. En dan ingooi wordt voor Sparen de Sparenmouden. wat uh, ja, op heel veel plaatsen gewisseld is ten opzichte van het eerste duel. Dat zou mij te veel zijn om dat op te noemen. Maar in ieder geval uh, is we op dit moment aan de bal. En uh, de nummer 7, Remco de Jong, heeft de balansvoeten. Maar die kan hem niet houden. En dat betekent uh, dat uh, een ingooi komt uh, voor de goud van de tegenstander. Door uh, Kikkommers. Kikkommers zegt die balansvoeten. In plaats van Tim Jong. Tim Jong. is gewoon je schijnbeweging. Ga er langs één man. Ga er langs twee man. Er wordt een overtreding gemaakt uh, door de nummer 8. En die moet komen bij, bij de scheidsrechter. Die krijgt een, uh, een, uh, een uh, reprimand. Maar het is uh, precies op het punt uh, van het stadsgebied, Op de hoek dat die vrije trap genomen kan worden. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaarlijk kan worden. Tim Jong legt de bal neer. Sanderbeum staat er TIM-Jaw legt het nog een keer neer. De scheidsrechter gaat stappen maken dat die muren naar achter moeten. En uh, die zal er eentje naar achteren moeten. De scheidsrechter zegt ook, uh, hier moeten jullie staan. En uh, er moeten minstens drie meter naar achteren. Drie man in de muur en een stuk of vijf, zes van Bloemdaal. In het stadsgebied komt die aanval van Joan. Hey, die schiet hem goed in eigenlijk. En de keeper kan het net pakken. En dat betekent dat de stand hier natuurlijk uh, nog steeds 0-0 is na zes minuten stelen. Ja.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 The very straight ahead. Ride. It looks like the road is swallowing me up Gotta hurry on Don't dare to look back Bluefield is straight ahead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 ZANG Ja, dat was Dana Summer met MacArthur Park. En we gaan snel door naar de wedstrijd BBC Bloemendaal tegen Spaarnwoude Cherk de Blauw...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 Dan, uh, terug. En dan wordt hij een speler van Spaardenwoude, nummer 6. 1 hier bonken, dus over de lijn gewerkt. Dat betekent ingooien voor uh, Bloemendaal. dezelfde plek waar hij net was. En dit is zeker om Kikomers die zich daarmee gaat bemoeien. Kikomers gaat kijken wat hij een keer gooit. Gaat staan te wijzen. Gooit dan naar Tim John. Tim John neemt die bal goed aan. mee. dan die niet goed aan. waarom hem zijn borst aannemen. Staat er af van zijn borst. En gaat er over naar Betekent ingooien voor Spaardenwoude. Op dezelfde plek waar net die ingooi was van Bloemendaal. Spaardenwoude gooit die bal dan in naar de nummer 6. En dit is dan Kikomers die er goed tussen zit. Kikomers maakt een overtreding op, uh, op de nummer 6. Dat betekent nu in de rug. Dat betekent vrij trap voor Spare Mouder. Uh, komt die bal weer. Die komt meteen zal waarschijnlijk diep gaan. Want Sparewouden laat ze ver en ver terugzakken op eigen helft. En we dan met een snelle counter eroverheen te komen. Dus uh, komt die bal van Spare Gaat dan richting Spitsen. Waar dan moet Pieter erbij zijn. En Pieter uit dan pakt goed die bal. En uh, gooit hem meteen weer terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal op zijn voeten. Gaan meters gaan maken, nog een keer meters maken. Zo voor de middellijn heen. Moet hem nu gaan, gaan paatsen. Doet hij dan ook naar uh, uh, nee, hij houdt die bal nog steeds zijn voet. Gaat kijken wie die keer spelen. Gaat dan om de man heen. Dan wordt die bal zo over de zaad aan getrapt uh, door Spanenhouden. En dat betekent dat Wilt Klooster die bal al kan oppakken. Wilt Klooster plaatsen meteen weer door. Uh, aan de rechterkant van het veld naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas en Tim Jones. Tim Jones, gaat kijken wie die keer spelen. Moet hem dan gaan plaatsen. we Plaats hem dan ook heel goed richting zijn broer. Die gaat er richting de Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat John Wederom achter die bal moet aanholen. En dat het de nummer 8 van geld door die bal zijn voeten even Sparenhouden. Aan de rechterkant van het veld is er Sebastian Thomas die probeert bij te komen. Maar die bal gaat over de zaal en die betekent een ingooi van Sparenwoude. Komt die bal dan richting de rieperspit. En dat betekent dat Gijs, Gijs die bal rustig op kunt pakken en aan plaatsen naar...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 Tegen Willem 2. Daar is het inmiddels 1 tegen 0. Radio Je blijft, op de Je blijft op de hoogte Iedere zondag tot 5 uur Dat was Alegria uh, van Cirque du Soleil. Waarschijnlijk herkende u dat wel als uh, grote hit hier in Nederland. En we gaan snel door naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd BVC tegen Spaanwouden, Waar het uh, nog, toen nog 0-0 zat. Cherk, hoe staat het nu? En waar het dan nog steeds 0-0 uh, is in deze wedstrijd. En Bloem dan probeert aan te drukken tegen bij de tegenstander. Maar je moet opletten voor die kantus van sparenmouden, uh, sparenmouden. Sparen wat zich erg ver laat terugzetten. Zakken als uh, Bloemenan aan de aanval is. En dan uh, proberen ze als de bal er zitten razendsnel eruit te komen. En er wordt een overtreding gemaakt op uh, Tim John. ...maar dat mag doorgaan met de scheidsrechter. En het is toch Jan die de bal weer overneemt... Krijgt we nog een beuken. Uh, uh, daar. Uh, tegen de, van de tegenstander. En dan komt de kaart daar waarschijnlijk zo te zien. Dan komt een uh, kaart, ja, een gele kaart voor, uh, voor de nummer 8. Van, uh,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 En dat betekent dat nu die vrije trap genomen kan, uh, gaan worden. De bal wordt klaargelegd. Er staat bij Tim Jones. er staat bij uh, Gijs Jampoelgeest. Tim Jones die gaat uh, eraf en, uh, nou niet eraf aan het veld, maar die gaat dus uh, bij die vrije trap En het zal Gijs Jampoelgeest zijn die hem erin laat draaien. Zo te zien, uh, komt er een draaiende bal van Gijs. De bal mag genomen gaan worden van de scheidsrechter. Komt die bal ook? Nee, en vandaag aan Tim Jones. Tim Jones. Heeft die bal een te plaats van één keer door naar Gijs Jampoelgeest. Gijs Jampoelgeest. Kan ik hem doorplaatsen? Nee. Er is toch nog Gijs die in de bal knop En dan wordt die bal meteen weggetrapt door, uh, door Maar dan moet je oppassen. Nou, is het gevaarlijk. En dan nou is het ook Sebastien Thomas. Sebastien Thomas, die moet u uh, snel in de achtervolging bij die spitsen van uh, Staan en uh, Het is Sebastien Thomas die, uh, die dus uh, goed uh, dat hij er wel aan gaat met, met uh, de nummer 10 Joey Hogeboom. En uh, Sebastien, die laat zich niet zo gauw voor die bal opzetten. Ondanks dat hij dus uh, sterk is in Joey Hogeboom. En uh, breder is dan, uh, dan Sebastian. Maar Sebastian stond, mannetje, en uh, werd te zonder werd vrij trap. Kijk, om eens. Nu in de bal. plaatsen dan over de linker reina. Naar, dan uh, naar John. John kan die bal niet binnenhouden. Dat betekent dat zijn vader maar weet hoe die dan pakken. Maar de Sanderbeum. Sanderbeum aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal aan zijn voeten. Moet kijken naar die een kant. Heeft die bal nog steeds aan zijn voeten. Moet dan terug gaan plaatsen. plaatsen naar Kuit. Kuit. Moet een actie maken. plaatsen een naar John. Uh, John heeft die bal aan zijn voeten. Probeer het dan goed te plaatsen. plaatsen dan meteen naar Kuit toe. Kuit. Over de as heen. Moet het dan plaatsen naar richting Maar Die kan er niet bij. Komen. En dat betekent dat de nummer 7 van de Spaan die bal weer op kan pakken. En we dan weer te plaatsen naar het middenveld. Maar het is daar heel goed Gijsjan die ertussen komt. Gijsjan naar snel aan de rechterkant van het veld. Gijs heeft niemand voor Ze Moet nu die bal gaan geven. Geeft hem ook. Maar schiet dan tegen een voet aan van de tegenstander. En dat betekent de tweede hoekschop hier in deze wedstrijd voor uh, Rubenal. Nee, het is een ingooien. Uh, wordt er wel genomen. Maude Snel pak je op. Gaat kijken of die een keer gooien. Die gaan we er even meenemen. Wilke Klooster aan de rechterkant van Kan die bal aannemen. Moet hem dan terug gaan plaatsen waarschijnlijk. Plaatsen we hem terug naar je ziet aan de linkerkant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 Hemoglau. There will I say I'll with you in the Hemoglau. I cap you, Liv, so Liv. ik het verre aan het noorden licht. Maar soms ben ik als kokend vloot. ik ben het leven en de dood. In vuur, in liefde, in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog.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 Ik heb je niet zo lief.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 Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line The first year they had me putting wheels on Cadillacs Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry Cause I always wanted me one that was long and black One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man I'd sneak it out of there in a the lunchbox in my hand Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least a hundred grand. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one. The very next day when I punched in with my big lunchbox with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox like nuts and bolts and all four shocks but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right till we tried to put it all together one night and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73 and when we tried to put in the bolts tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Victor Haak met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over de bekerfinale volgende week zondag... tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip. De afgelopen dagen werd op fansites van Feyenoord en Ajax opgeroepen tot rellen... De Rotterdamse raadsleden vrezen onder meer dat ruilschoppers van het strandfeest in Hoek van Holland de bekerfinale zullen verstoren. Een groot aantal heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten en mag van de rechter niet bij risico-evenementen zijn. Maar de bekerfinale staat niet op de lijst met risico-evenementen. Honderden schoonmakers hebben het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf CSU in Uden geblokkeerd. Twintig schoonmakers zijn op het dak gezet door een hoogwerker om de actie kracht bij te zetten, zegt FNW-bondgenoten. CSU is een van de grootste bedrijven binnen de schoonmaakbranche. De blokkade bij het schoonmaakbedrijf in Noord-Brabant... is onderdeel van de al durende actie voor een nieuwe schoonmaak-CAO. De vakbonden willen onder meer een loonsverhoging van 4% in twee jaar. Premier Balkenende wil een tribunaal waar staten worden berecht... die nucleair materiaal en terroristen leveren. Dat voorstel deed hij op de internationale conferentie over nucleair materiaal. Volgens de premier zou dat tribunaal in Den Haag kunnen komen... Het voorstel moet nog worden uitgewerkt, maar het werd volgens Balken en de nu al enthousiast ontvangen. In Washington wordt twee dagen gepraat over een betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. Het Chinese kolenschip dat anderhalve week geleden vastliep op het Great Barrier Reef bij Australië... heeft toch meer schade aangericht dan was gedacht... De beheerder van het koraalrif maakt zich vooral zorgen over verfresten van de romp die op het koraal zijn achtergebleven. Die verf bestaat uit giftige stoffen waardoor het koraal afsterft. Het koraal is volgens beheerder zeker over een lengte van 1 kilometer beschadigd. Het weer vrij helder en droog, alleen in het zuidoosten is er hier en daar bewolking. Vanmiddag geregeld zon, het wordt zo'n 10 graden op de wadden en een graad of 14 in het binnenland. Morgen en de dagen daarna weinig verandering. Dit was het.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. Tfm. Met nu de herhaling van Zon.